Vreest niet de man die mompelend over straat gaat. Hij is geen gek, hij is een dichter die de waarheid prevelt, ongekneveld door zijn schaamte.